Waterwoog bij het TNW journaal De Maleisische minister van Transport gaat naar Kiev. Hij wil er zeker van zijn dat het onderzoeksteam uit zijn land veilig aan de slag kan... op de plek waar het Maleisische vliegtuig is neergestort. Het gebied is in handen van pro-Russische rebellen. Daardoor wordt het onderzoek bemoeilijkt. Gisteren werden Europese waarnemers op de rampplek door de rebellen tegengehouden. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is ook in Oekraïne... om ervoor te zorgen dat Nederlandse onderzoekers in vrijheid hun werk kunnen doen. In de Oekraïnse stad Garkov worden voorbereidingen getroffen voor de opvang van hulpverleners, onderzoekers en nabestaanden van de vliegramp. Het is de bedoeling dat de geborgen lichamen van vlucht MH17 zo snel mogelijk naar Garkov worden gebracht. In het rampgebied zelf, 300 kilometer verderop, is daarvoor geen ruimte. Malaysia Airlines heeft aangekondigd dat in Maleisië over een uur een nieuwe persconferentie wordt gehouden over de rampvlucht. Bij een busongeluk in Duitsland zijn zeker negen mensen omgekomen en tientallen passagiers zwaar gewond geraakt. Op de snelweg bij Dresden botste een touringcar door nog onbekende oorzaak op een andere bus met vakantiegangers. Een van de bussen schoot door de vangrail in de middenberm en botste op de andere weg, helft op een tegenligger. De twee bussen zouden uit Polen en Oekraïne komen. De beste haring is opnieuw verkrijgbaar in Rotterdam. Het AD heeft de haringtest weer gedaan. En volgens de keurmeesters is de haring nog steeds het lekkerst bij vishandel Atlantic, Mals, zilt en romig. Vorig jaar stond Atlantic ook op één. Op de tweede plaats in de test staat vishandel Simonis in Den Haag. Vis de blok, uit Krimper aan de IJssel, eindigde op de derde plek. Het weer nog, veel zon vandaag. Het wordt 30 tot 35 graden. Vanavond in het zuiden wel kans op een onweersbui.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. You can never know what it's like. You blood like when it is just like us. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you.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 Ja, Elton John, I'm still standing. Het is zaterdag 19 juli. En dit is morgen, antwoord. Welkom, fijn dat u naar ons luistert. Dat u op ons hebt afgestemd. Zoals altijd zenden we uit vanuit het heel gezellige Hotel Hoogland. Vanuit de bar. Waar, als u wilt, u een kopje koffie kunt komen drinken. En dan komt u meteen de gastvrouw tegen. Yvonne Roosendaal. Dit programma is samengesteld... En geredigeerd uh, door diezelfde Yvonne Roosendaal, Gerry Rutte en Gert van Kuik. De regie en uh, techniek zijn in handen van Daniel Lefferts. En de presentatie uh, is Henny van der Lede. Een dondergrabber. Ah, Oké, okay. goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen Henny. Nou. Op deze lekkere, warme dag. De kachel hoeft niet aan vandaag. <lacht> uh, het dooit in ieder geval behoorlijk, laten we het zo zeggen. <lacht> en hier nou, hebben we een aardig uh, programma. Dan heb ik mijn schaatsen gewoon weer opgeborgen. Ja, die kan je opbergen, ja. ja. Nou, we hebben inderdaad een heel leuk programma. We hebben, uh, die zit er al, onze eerste gast, dat is Frank Bijk. De gemeentesecretaris, aftredend gemeentesecretaris. Uh, Eigenlijk een exit hier. interview, hein? wordt het. <laughs> ja, maar de muziek waarmee we begonnen was, I'm Still Standing. Dus hij zit Hebben wij de... Dus... Windmolens, dat is Jan Belen van het CDA. Die ons het allerlaatste nieuws gaat vertellen. Ja, en dan gaan we boodschappen doen. En dan gaan we boodschappen En naar het nieuws luisteren. En als we dan terug zijn, dan komen we. Kenny, oh, niet Kenny Bol, Diewertje Vucht en Lisa Bogaert tegen. En die gaan iets vertellen over Recreate, dat nu een weekje onderweg is. En dan gaan ze gaan vertellen hoe het allemaal rijlt en zeilt. Daarna komt Alex Willemsen en die komt vertellen over de avondmarkt dat is een, een nieuw fenomeen ook ja ik zie het een kleine correctie uh, hebben we nog in de naam en dat is het laatste item de buurtmiddeling dat is uh, Mary van de drift die komt uh, vertellen over uh, wat dat nou eigenlijk inhoudt en uh, wat de functie uh, binnen zandvoort uh, daarvan is goed maar onze eerste gast uh, is frank bijk meneer bijk welkom goedemorgen ja goedemorgen. dank u wel uh, dit was, is uw uh, eerste optreden. Eerste en de laatste keer. Waarschijnlijk de laatste. Ja, je weet het maar nooit. Hè. 1 oktober is de afscheidsdatum, Dus er kan nog van alles gebeuren. Dat, uh, ja, dat, dat is, is correct. Uh, I'm still standing natuurlijk. Ja. ja, daarom tot 1 oktober in <lacht> ieder geval. <lacht> ja, nee, dat is... Uh, nou, leuk dat we u dan toch nog een keer hier voor de radio hebben. En uh, dat we nog even kunnen babbelen over... ...functie van een gemeentesecretaris... ...de exacte... ...wat doet een gemeentesecretaris? En uh, dat gaan we even hebben over... ...hoe er een opvolger gezocht gaat worden... ...hoe doet dat in het algemeen? Maar eerst even over... Um, ...wat doet een gemeentesecretaris? Wat is zijn rol? Of haar rol? Nou, misschien um, om te beginnen bij de titel... Uh, de, ...de formele titel is secretaris algemeen directeur... ...en daar zit al heel veel in. Uh, de secretaris... ...is eigenlijk de eerste adviseur van het college. Uh, Elke dinsdagochtend in heel Nederland bijna uh, zijn de collegevergaderingen. De secretaris organiseert die vergadering. Dus besluitvormende vergadering. En zorgt dat uh, uh, ambtelijke adviezen worden uitgebracht over relevante kwesties... ...waar het college om gevraagd heeft of waar ongevraagde adviezen liggen. En dat is de eerste rol uh, van de secretaris, ook wel gemeentesecretaris. Tweede rol is die van de algemeen directeur. Ook hier in Zandvoort is het natuurlijk een ambtelijk apparaat bestaande uit 150 mensen ongeveer. En is het natuurlijk ook gewoon het dagelijks leidinggeven aan die complete organisatie. Nou, dan zijn er nog andere taken zoals het praten met de OR. En de taak die je er hier in Zandvoort ook bij krijgt of hier in de regio is dat je samen met de brandweer en de politie en de geneeskundige diensten piket hebt... En dat je georganiseerd leiding geeft aan uh, crisisorganisaties. Uh, zoals er bijvoorbeeld dan deze week twee situaties geweest zijn voor mij persoonlijk. Omdat ik deze week piket heb, ook nu. Dus als die afgaat, dan ga ik weg. Ja, laten we het niet hopen. Dus uh, samen, met, altijd wat? samen met anderen heb ik, uh, hebben we getracht leiding te geven aan de afhandeling en uh, beheersing van uh, het incident bij uh, de brand van de school in Bloemendaal. Ja? En ik heb donderdag uh, ben ik volledig bezig geweest uh, met uh, donderdagavond dan volledig bezig geweest met de organisatie rondom uh, het vliegtuigincident, uh, zal ik maar netjes zeggen uh, in Want Oekraïne. Regionaal betekent dan ook dat Schiphol daar uh, ja. onder valt. Dat gaat uh, om voor het gemak eventjes van de haven tot aan Zandvoort zeg maar ja. tot aan Schiphol. Zo'n incident als in de Oekraïne, uh, dat is heel op afstand. Daar kan je niet zo gek veel mee doen, dan alleen het een en ander organiseren. Als daar slachtoffers uit deze regio kwamen, kun je daar het een en ander doen naar familieleden en dergelijke. Maar ja, als... daar beperkt het zich toch. Ja, u, uh, gedeeltelijk correct. Uh, omdat het vliegtuig vertrekt uit deze regio, oh, okay. de gemeente halen we meer. Zijn wij voor een deel verantwoordelijk? Uh, dus dat betekent uh, dat in eerste instantie uh, heel veel mensen, uiteraard betrokkenen verwanten, uh, naar Schiphol komen. Die hebben we opgevangen daar. Uh, en dat moet georganiseerd uh, en dat worden. En dat moet georganiseerd worden. Ja, je zijn... kunt je niet zomaar melden ergens en zeggen ik ben een nabestaande. Dus dat moet natuurlijk ook... Uh... Nou, dat ook. Maar die mensen zijn natuurlijk ook gewoon uh, in, in, in verbijstering of verwarring en ook heel veel verdriet. Dus dat ja. je probeert te organiseren. Je probeert die verwanten op te vangen. Hebben we hotels voor geregeld. Uh, je probeert natuurlijk ook uh, gelijk communicatie op te starten. En een landelijk uh, informatienummer. Schakelen jullie ook slachtofferhulp in? in ja, de, in de ja de regio? samen dus met de geneeskundige dienst is, zijn daar psychosociale hulpverleningen voor. daarvoor. we zijn met heel veel dingen bezig geweest. Uh, en hebben dan uh, afgelopen vrijdagochtend het stokje overgedragen aan het uh, Nationaal Crisiscoördinatiecentrum. Uh, dus landelijk. Dan kunnen we samen met, met Buitenlandse Zaken uh, de regie op zich nemen. Maar dan zie je dat in de allereerste minuten zeg maar van dat incident. deze regio gelijk opstart. En ja, dat. Je bent één uh, gemeente van de tien gemeenten. Je, je neemt je verantwoordelijk ja. en als gemeentesecretaris draai je mee in dat soort uh, piketten. Ja, dus uh, piket betekent dat, er, uh, dat je dienst hebt uh, op een gegeven moment voor een bepaalde periode. Alle gemeentesecretarissen van deze regio om de beurt. Ja. En nog weer iemand brandweer. Ja. Het is een, uh, een, een groep mensen van gemeentesecretaris, brandweer... Geneeskundige dienst, Gereeskundige dienst. Uh, uh, de politie. En in het kader van Schiphol komt dus ook de KMAR, de Koninklijke Marische bij kijken. En dan, en dan we hebben we Schiphol het over een groep kijken. van. Nou, we zaten daar ongeveer met z'n tieners samen, ja, s'avonds, ja. in de nieuwe Maxima Casenne uh, op Schiphol. Maar goed, dat is een sideshow uh, ja. van de gemeente functie ja, ja, ja, ja, ja, ja. maar iets wat. Nou, we niet het wisten. is wel leuk omdat. Dat gaat even wat verder dan de dagelijks leiding geven ja. op het Raadhuis. He. De, dit is wel wat ja. ingrijpender. Ja. Nou, het typeert denk ik de rijkheid van de functie in, ja. in Zandvoort. Ja. En, um, en als ik dan even naar mezelf persoonlijk weer ga, want dat is natuurlijk ook interessant. Um, voor mij persoonlijk is het een van de leukste dingen geweest dat je hier met zoveel dingen tegelijkertijd bezig kunt zijn. En dat heeft te maken met Zandvoort als kustplaats, toeristische plaats, dorpsgemeenschap, ja. alle. Dat heeft me te maken met, met, met, met de dingen die u zegt. Maar het heeft ook te maken met, uh, het is een kleine en compacte organisatie. En je, zoals ik altijd zeg, je kunt heel verticaal en horizontaal bezig zijn. Daar bedoel ik mee. Soms ben je bezig met het college op dinsdagochtend om hele strategische en lange termijn beslissingen te nemen. Dan heb je bijvoorbeeld op vrijdagmiddag weer een burger aan de telefoon. Dan ben je bezig met parkeerbeleid. Dan ben je bezig, zoals ik nu uh, deze dagen uh, voor de zomervakantie probeer bezig te zijn... om uh, een sluitende begroting uh, uh, klaar te kunnen hebben in augustus voor het college... Zo ben je met allerlei soorten vraagstukken bezig. Betekent uh, die functie van een gemeentesecretaris eigenlijk overal? Want u gaat nu naar Velsen. Ja. En uh, Roelweg, uh, is dat dan dezelfde bezigheden... behalve dan dat het een andere gemeente is? Maar uh, dat is in het algemeen zijn dat de bezigheden die bij de functie van gemeentesecretaris horen? Ja, dat, dat is zo. Kijk, in, uh, de, het verschil tussen Zandvoort en Vels is uh, Vels is Vels drie keer zo groot... qua ambtelijke organisatie. Dus er zijn ook meer mensen, er zijn ook meer lagen. Zandvoort dus is heel plat, noemen wij dat, in organisatietemmen. Dat betekent dat er maar een paar managementlagen zijn. De directeur, een afdelingshoofd... en dan komen we in principe al gelijk de medewerkers. Ja, in Vels is het wat gelaagder. Dus je krijgt andere verhoudingen, je andere afstemmingen. Maar... Uh, de functie die ik nu heb in Zandvoort, is ook de functie die ik krijg in Velsen. Ja, maar met een hoop uh, nieuwe dingen erbij natuurlijk. Nou, Dat an andere denk ik. Hè. Hier ligt heel veel toerisme, daar ligt zware industrie, om maar wat te noemen. Datasteel valt hier ook onder? Ja, Velsen? ja, Datasteel valt er voor een heel groot gedeelte onder. Wordt ook gedeeld met andere gemeenten zoals Bevenwijk en Heemstede Kerk. Ja. Kijk, de uitdagingen hier in Zandvoort zijn gelegen in het, uh, het balanceren van wonen en recreëren. Uh, daar in, in, in Velsen worden andere balansen gezocht tussen zwaarindustrie en de ontwikkeling en ambitie naar kennisindustrie ja. tussen wonen en, en, en verontreiniging uh, zo zijn daar andere uitdagingen ja. En dat is natuurlijk ook wel weer leuk. Een nieuwe gemeentesecretaris. Hè? Op een gegeven moment heeft u gezegd, uh, ik heb gesolliciteerd. Of ik ga solliciteren, neem ik aan. Dat is netjes. En ik heb de baan gekregen en ik ga het ook doen. Dat betekent dat de gemeente Zandvoort op zoek moet naar een nieuwe gemeentesecretaris. Hoe gaat dat? Nou, In eerste instantie, het is wat u zegt. Hè? Uh, ik, ik had interesse in een andere baan. En uh, in, in, op zo'n moment neem je de burgemeester in vertrouwen. Uh, dat hoort bij uh, de manier waarop wij met elkaar omgaan. Uh, dan ben je dat geworden en uh, dan vertel je dat uh, in een collegevergadering. En daar start dan ook gelijk het denken van oké, okay, uh, wat, uh, wat zijn de uitdagingen die Zandvoort heeft? Uh, en welke profiel van een nieuwe gemeentesecretaris, de algemeen directeur, hoort daarbij? Nou, daar wordt op dit moment even over nagedacht. Er zijn en, wie, en wie maakt zo'n profielschets? Is daar een commissie voor? Is daar iemand voor? Doet de gemeentesecretaris de scheidende dat zelf? Nou, enige prudentie is wel op zijn plaats hier natuurlijk. Kijk, we hebben daar een senior PNO voor. Dus de, ja. de, de, de persoon, de dame die leiding geeft aan personeel en organisatie. En die stelt uh, eerst aan de hand van wat er is. Dus, zes jaar geleden trad ik aan. en profielschets gemaakt. Dat vinden we van belang. Op basis van het oude materiaal wordt gekeken naar wat er nou komt er in de komende tijd op ons af. Nou, dat is helder, daar kunnen we misschien straks op ingaan. Daar hoort een nieuwe profielschets bij, of een aangepaste profielschets bij. Nou, die, gaat dan, die wordt dan overgedragen aan de portefeuillehouder PNO, Gerard Kuipers. Gerard Kuipers heeft als inbrengend portefeuillehouder in het college... de verantwoordelijkheid om daarnaar te kijken, zijn licht daarover te laten schijnen... en dat in te brengen in een collegevergadering. En daar wordt dan een klap op gegeven... Oké, okay, dit is hoe en wat we gaan zoeken. Even, even daartussendoor, bij een nieuwe burgemeester is de raad en de politiek in zijn algemeen heel breed betrokken en diepgaand soms. Bij een gemeentesecretaris is dat wat minder. Nou ja, dat ligt er natuurlijk ook. Ik zei ook zo, hoe, dat zei ik al heel netjes, ja, en wat Kuipers we gaan zoeken. Viel eventjes de wethouder. Nou goed, dat is een beetje ja. politieke kant. Maar... De burgemeester is uh, natuurlijk de voorzitter van de gemeenteraad. Het uh, is dus ook natuurlijk een hele uh, uh, openbare en, en, en een publieke functie. Ja. Uh, de gemeenteraad is daar in charge. Uh, het is toch een ambtenaar, om het met uh, enige nederigheid te zeggen. Ja. En het college bepaalt welke hoogste ambtenaar leiding geeft aan de organisatie. En welke hoogste ambtenaar advies geeft aan het college. Heel formeel gesproken. Ja. Dus het is niet zo'n publieke functie als de burgemeester. En vandaar ook, denk ik. Maar dat ligt ook aan de politiek. Het is ook niet gewoon dat de burgers hierin participeren. Ja, ja en nou gaan we op zoek. Uh, ik neem aan geen advertentie in de Telegraaf. <laughs> nou, dat zou kunnen. <laughs> dat zou kunnen. Het zijn vaak commerciële functies maar in de Telegraaf. Is het is een dan... orgaan, uh, de ja. vereniging van Nederlandse gemeenten. Is dit bijvoorbeeld? je netwerken aan boord? <laughs> ja. Of is het al die dingen? Het, het, het kan veel dingen zijn. Uh, kijk, in eerste instantie is even de vraag. Uh, wat komt er nou op het af? Uh, het mogen duidelijk zijn, dat zal hier waarschijnlijk ook al een paar keer aan de orde geweest zijn. Dat Sandvoort ambities heeft om met Haarlem samen te werken. Ja. Nou, mocht dat zo zijn, hè, en dat is een paar keer ook gedeeld in de gemeenteraadsvergaderingen. Dan is de meest vergaande variant daarin dat een groot deel van het ambtelijk apparaat overgaat uh, naar Haarlem. Uh, dat is de meest vergaande variant. Dat zou, en dat is een, in ieder geval een, een punt ter afweging. Dat, uh, dat, dat zou invloed kunnen hebben op de profielschets van zo'n gemeentesecretaris. Om het maar heel extreem te zeggen, uh, uh, als dat zo is, dan heb je misschien meer een adviseur nodig van het college dan een directeur van het apparaat. Nou, ja, ook daarin is... moet de balans gevonden worden. Je moet ook iemand hebben die bepaalde processen... natuurlijk ja. adequaat kan begeleiden. Ja. En, en dat soort dingen. Dus, dus van belang is... Uh, wie hebben we nodig? Wat voor soort personen we nodig? En, we, en het is ook niet ongewoon. Ik, ik weet nog toen Bert van der Velde in 2005... wegging als gemeentesecretaris. toen ja. is er heel bewust gekozen voor het, door het college... om voor een tijdelijke oplossing te gaan eerst. En een interim ja. uh, gemeentesecretaris uh, te werven. Harry van Gestel was dat toen. Um, en om hem, of haar, dat kan natuurlijk een haar zijn... Uh, even uh, de gang van zaken erin te houden... en dan de tijd te nemen om op, op zoek te gaan... naar een definitieve of een langere termijn gemeentesecretaris. Wordt er uh, gekeken naar uh, andere gemeentesecretarissen? Want ik, er is geen opleiding hè, tot gemeentesecretaris. <laughs> nee, <laughs> dus waar, dat klopt. waar wordt er gezocht? Bij andere gemeentesecretarissen? Ja. Of kan ook iemand die die functie nu nog niet heeft, maar... Ja. Daarvoor geschikt, nou, zijn. Kijk, er zijn verschillende mogelijkheden. Zoals ik zei, dat het kan op de interimmarkt voor de tijdelijkheid of voor de wat mindere tijdelijkheid. Dus wat langer. Maar het kan ook zo zijn dat er bijvoorbeeld, en dat is ook het beleid van de gemeente Zandvoort, dat in eerste instantie intern gekeken wordt. Van, ja. Is er iemand die geschikt is uh, om eventueel dit stokje over te nemen? Dat is in mijn geval ook gebeurd, ja. maar dan wat later. Ja. Uh, Harry Koerts heeft als gemeentesecretaris op tussen gezeten. En uh, toen heb ik wel uh, gesolliciteerd. Uh, en uh, ook hier zou, dat van, uh, zou het mogelijk kunnen zijn dat er een interne sollicitatieprocedure komt. Uh, dat is in ieder geval wel het beleid van de gemeente Stadpoort. Naast wordt. een externe uiteraard. Ja. Ja. Nou, daarnaast ja. is het zo dat dan natuurlijk, mocht er extern geworden van worden, dan, dan is daar het binnenlands bestuur. Dan zijn daar de bekende sites tegenwoordig. Uh, en dat kunnen of uh, zittende gemeentesecretarissen zijn in andere gemeentes, of het kunnen mensen zijn die managementervaring hebben. Ja. Want TamTam -Tam gaat... Uh... Oh ja. Heel snel. Even, we gaan een beetje het einde naderen uh -huh. van dit interview. Even terugkijkend op de Zandvoorts. Als ik het zo in mijn gedachten had, denk ik, nou, die man die heeft te maken gehad. met een uh, inkrimping van zijn ambtelijke uh, apparaten. in verband met de bezuinigingen. Ja. Uh, en de samenwerking met Haarlem, wat ja. best ook ingrijpend uh, is of gaat worden nog uh, zelfs. Zijn dat ook uh, de twee grote. Zware blokken die binnen die, die periode dat u hier heeft gewerkt. Het, geweest. Wat ik van belang vond samen met het vorige college. Is uh, in, in, in, in economisch barre tijden. Dat het gemeentelijk apparaat moet proberen te woekeren met het geld dat er is. Ja. Uh, en ik zag en vond ruimte om zeker 10% te besparen op de bedrijfskosten. Ja. Ik denk dat we moeten proberen om de burger zoveel mogelijk product te geven. Tegen zo min mogelijke kosten. Ja, maar... Daar heeft, heeft het vorige college zich over uitgesproken. En uh, straks hebben wij 1 miljoen uh, structureel bezuinigd op de apparaatskosten. Ik denk ja. dat dat van belang is. Uh, dat is hard werken geweest. Dat is niet altijd even makkelijk geweest. Maar het nee. is wel erg van belang geweest. In een combinatie met de zoektocht naar nog meer efficiëntie. ga je dus zoeken naar grotere uh, uh, schaalgrootes, om het maar zo te zeggen. Rond geweest in de hele omgeving, ook kleine gemeentes. En uiteindelijk zijn we uitgekomen bij Harem. omdat er ook veel gemeenschappelijkheid is ja. in Harem. Ik denk dat dat inderdaad twee hele grote dingen zijn geweest waar ik mee bezig ben geweest. Los van alle waan van de dag. Ja, ja. En, dat, en dat moet natuurlijk voortgezet worden. Maar zit er nog iets in de pijplijn voor de toekomst wat, wat ook een van de speerpunten van zo'n profielschets gaat worden? Nou, ik denk het wel. Kijk, waar ik in de vorige periode ook erg mee bezig ben geweest is om van het LDC-project een succes te maken. In ieder geval uh, qua, qua proces en qua financiën. Ik denk dat het voor de komende periode de, de focus meer gelegen is op de Middenboulevard. Of het nou het Badhuisplein is of Palaceplein is of misschien zelfs het nabije Watertorenplein is. Ja. Ik denk dat zo'n gemeentesecretaris ook zeer oog moet hebben om ook weer daar de balans te vinden tussen recreëren en wonen. Ja, okay. ik, uh, nou, ik denk uh, dat we in ieder geval het, het nodige nu, nog niet alles, maar goed, het nodige weten van een gemeentesecretaris. Ja. Een klein kijkje hebben gekregen in de keuken wat een nieuwe gemeentesecretaris moet gaan doen. Uh, misschien. Ja. De hè? wereld is maar kleiner, want u krijgt een buur, bekende buurman, Han van Leeuwen in Beverwijk. Ja. Uh, ook uit Zandvoort. Ja, ook uit het Zandvoortse... Nou ja, dus de wereld dat, is maar klein. Misschien dat deze radio-uitzending ook nog inspirerend werkt voor Zandvoorters om straks... Te, uh om te solliciteren. Reflecteren, een mooie ja, functie. Nou, mocht u interesse hebben, u, uh, u hoort het hierbij, we hebben ook koffie. Kom maar, kom maar vertellen dat u interesse <lacht> heeft. Gaan ja. wij eens even kijken of dat ook klopt. Ja, maar we gaan ja. niet solliciteren voor de raad. Nee, ja. dat doen we maar niet. Nee, maar goed. Dat, dat zal goed. erg nieuw zijn, oké. Okay. Ja. Uh, maar we wensen u wel... Uw voorganger goed. zagen proces. we vaak terug in Zandvoort bij evenementen en gebeurtenissen. We hopen u ook vaak terug te zien. Zandvoort zit in maart. Ik, uh, ik ken een klein beetje de mensen uit de raad en die, uh, die waarderen u dus, uh. nou, is... We zijn het jammer dat u weggaat, <laughs> maar we gunnen u een carrière stap. Dat is vast de eerste van uh, de speeches, uh, de positieve <laughs> speeches. Er zullen er vast nog veel volgen. Okay. Maar wij, uh, ik denk van CFM, wensen u uh, een, een hele, hele fijne tijd in Velzen. Ik kom graag terug hier. Dat is afgesproken. Bedankt. Wij gaan verder met uh, Julio Iglesias en Billy Nelson. To all the girls. We zijn weer terug en met onze tweede gast, die gasten inmiddels aangeschoven. Esther Kets, mag ik Esther zeggen? Ja, uiteraard. Zij gaat ons vertellen over de boodschappen Schoonmaak Service Zandvoort. Is dat de officiële naam? Boodschappen, Schoonmaak Service? De officiële naam is Boodschappen Service Zandvoort. Oh, Oké, okay. okay. en hoe en... is het zo gekomen? Ja. Zou ik zou wel willen vragen. Hoezo gekomen op de naam? Nee. nee. Dat je dit gaat doen? Uh, ik ben uh, uh, heel lang in de, in de ondersteunende dienst in de zorg uh, werkzaam uh, geweest. En uh, door de bezuinigingen ben ik helaas boventallig geraakt. Ja. En uh, mijn baan kwijtgeraakt. En uh, toen heb ik besloten om, uh, om iets voor mezelf uh, op te gaan zetten. Nou, ja, uh, dan vraag je, was jij. Indirect, aan de ondersteunende kant in ja, de zorg? Ja, ik was in oh, ondersteunende ja. ik kanten, zeg, da, de ondersteunende kant werkzaam. De handen aan het bed, om maar even wat te noemen. Daar zijn uh, geen mensen boventallig, mag ik daar nemen. Uh, nou, Ze ik... komen er altijd tekort. Ja, dat dan wel. Maar ik geloof dat er toch wel een hoop, uh, ook in de thuiszorg... Uh, oh, okay. Ontslagen gaan okay. vallen. Dat heb ik wel begrepen. Oké, okay. okay, goed, maar dat... Dus dat heeft niks te maken met jouw business. En dan is het toch dan denk ik een moment van even nadenken van wat ga ik dus nu doen? En even ja, zoeken. Inderdaad, ja, klopt. Is er een, een gat in de markt voor? Ja, ja inderdaad, is dat ja. onderzocht. Ik heb uh, uh, onderzocht dat, dat, er, dat er steeds meer ouderen uh, langer thuis uh, moeten wonen. Dus ik richt me vooral ook op de, op de oudere zandvoorters. En ik denk dat, uh, dat de ouderen toch wel een steuntje in de rug uh, kunnen gebruiken op dat gebied. En uh, wellicht ook om de, om de familieleden en vrienden van de ouderen iets te ontlasten. Hè? Door het boodschappen doen uh, aan ons uh, over te laten. Ja, dus ik heb even gekeken op uh, de site. En ik dacht, uh, ik heb even gelezen en zo. Ik dacht, oké, okay, stel nou dat ik um, uh, daar gebruik van wil maken. Dan ja? moet ik een, een lijstje maken. En dan mag ik zelf zeggen welke supermarkt jullie gaan, uiteraard. Ja. Maar ik moet wel even een gedetailleerd lijstje maken. Alsjeblieft, ja. Ja, en toen dacht ik bij mezelf... Ik zou dat niet weten. Nu. U kunt Wat u gewoon normaal gesproken op uw eigen geschreven lijstje schrijft... kunt u via het formulier op de computer invullen. Uh, er is een formulier. Ja. Oh ja, ja. want zover ben ik niet ja, gekomen. Er is een, nee, okay. uh, staat een hele grote groene knop op, uh, op onze website. Ja, bestellen. Zo, zo duidelijk mogelijk. Uh, daar, daaronder bevindt zich het formulier waar u heel eenvoudig... uw uh, aan kunt vinken precies, en namen adres kunt, kunt invullen. De supermarkt naar uw keuze. We gaan naar Dirk van den Broek, naar Albert Heijn, Dekenmarkt en naar Natuurwinkel overveen. En de VOMA nu. En de FOMA uiteraard. Ja. Is dat een beperkt aantal winkels waar jullie naartoe gaan? Ja. Je kan niet zomaar alles in, kiezen. In eerste instantie in eerste instantie wel. We hebben ook een uh, boodschappenservice op maat. Dus mocht u bijvoorbeeld een, uh, ik noem maar iets, een zak potgrond nodig hebben van de plaatselijke. Uh, Kweker of een, een, een hele zware zak kattengrit. Of iets waarvan u denkt dat, dat ja. is gewoon te zwaar is om te tillen. Dan kunnen wij dat ook altijd ja. voor u halen. Dat is maar geen ik kan je niet zeggen... ik wil uit de winkel van de jongen in de Kerkstraat dat en dat hebben. Ja, ja zou in overleg uiteraard ook dat, kunnen. Dat is dat die, kan. Ja, ja, ja, die dat mogelijkheid is, dat is, dat is het wel. Is het maar je hebt een voorkeuze van een aantal supermarkten. Dat is, dat is in eerste instantie ja, de bestelknop. Dan kunt u ook de, de, de dag van de week invullen... de gewenste bezorgdag of het gewenste bezorgtijdstip. tijdstip. Ja, dat okay. gaat per uur. Dan kunt u zelf aanvinken wat het beste voor u past... En daarnaast hebben we dus de boodschappenservice op maat. En wat dat is, gaat in overleg. Uh, wat, wat is eigenlijk het verschil? Want je kunt ook gewoon bij Albert Heijn uh, um, um, inloggen... en je boodschappen in de keuken laten neerzetten. Ja, klopt. Wat is het verschil? Wij zetten ook de boodschappen in de keuken neer, uiteraard, voor u. Mocht u er zelf niet toe in staat zijn... dan zitten wij zelfs de verse product voor u, in, voor u in, de, in de koelkast. Dat is geen probleem. Mocht u bedlegerig zijn of, of last van uw rug hebben of wat dan ook... Uh, daarnaast hebben wij geen uh, minimum uh, bestelbedrag. U kunt ons ook uh, op stap sturen voor een zak appels of voor, een, uh, voor, voor, voor, voor vier bruine broden. Ik noem maar iets. Uh. Uh, daarnaast gaat het bij ons uiteraard om de persoonlijke service. U krijgt een vertrouwd gezicht uh, thuis. U weet uh, met wie u zaken doet. Uh, wij doen uh, de boodschappen in Zandvoort. Dus het is ook stimulerend voor de Zandvoortse economie daarnaast kunt u dus uw eigen, uw eigen supermarkt kiezen. Dus u bent niet gebonden aan uitsluitend dure aanmerken. Maar kunt u ons ook naar Dirk van den Broeken de aanbiedingen laten, op laten halen. Of naar Natuurwinkel Overveen. En gaan wij ook naartoe. U zegt elke keer wij. Ik neem aan dat u niet de enige bent. Nee, ik, ik doe dit samen met mijn partner op dit moment. Ja. ja. En sinds uh, een paar weken heb ik begrepen. Ja. Is dat nu. Uh, loopt het een beetje? Het begint langzaam aan nu op gang te komen. We hebben al een aantal schoonmaakopdrachten gehad, een aantal boodschappenklanten gehad. De reacties zijn overwegend erg positief uh, van de verschillende mensen. En nu zijn we volop bezig om, uh, om, om de promotie uh, op gang te, te, te krijgen en geval, uh, mensen bekend uh, te laten worden. Ja, met, als je een, een start-up bent, zoals jullie, dan uh, doe je in het begin een hoop zelf natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. Maar je zult toch mensen om ja. je heen moeten vergaren die je schoonmaken ja, of uh, sjouwen ja, ja. of boodschappen. Ja, uiteraard, ja. Uh, ja. daar is ook al in voorzien. Ja, daar ben ik ook al heel erg druk mee bezig. Mensen Ja, klopt. Ja, ook, ook, ook mensen in de, mijn, mijn omgeving... die toch wel ook te kennen geven... dat een heel aantrekkelijk idee te vinden. Dus. Ja. Als dit uh, gewoon heel goed gaat lopen, dan, uh, dan zijn er uh, sowieso meerdere mensen ja. die mij kunnen, of ons kunnen aanvullen. Ja, je krijgt een aantal freelance medewerkers. Ja, om absoluut. Ik heb dat natuurlijk een heleboel over gehoord en er wat over gelezen. Ik, ik vroeg me eigenlijk één ding af. Eén uh, van je doelgroepen zijn de, de oudere mensen die zelfde er niet meer op uitgaan. Maar het is nou niet bepaalde groep die heel enthousiast internet oprent. Nee. Nou, ik heb, ook, ik heb uh, onderzocht of gelezen of onderzoeken gelezen dat, dat, dat het, uh, het internetgebruik onder ouderen elk jaar razendsnel uh, uh, uh, uh, uh, toeneemt. Ik geloof dat het nu rond de 60% van de. Van de ouderen dagelijks al op internet zit. Ja, ik, ik ben ook te... erg nieuwsgierig naar je ervaringen ja. straks in de toekomst. Uh, hoe dat gaat. Want ja, in mijn gedachtenwereld is zo. Nou, het zou wel eens een ja. drempel kunnen ja. zijn. Ja, en niet alleen op internet zitten. Maar de stap uh, om op internet te bestellen. en diensten te bestellen. Ja. is natuurlijk weer een hele grote stap ja. erna. Ook, ook, ook daar heb ik over gelezen dat het echt jaarlijks gewoon uh, heel erg toeneemt. Uh, dat vertrouwen van de mensen. Wat wij ook nog gaan doen is. Uh, contact opnemen met de verschillende zorginstellingen in Zandvoort en rondom Zandvoort, Huis in de Duinen, in Bentveld om daar uh, wellicht uh, een bepaalde vaste dag in de week uh, langs te komen, zodat de mensen hun boodschappenlijstje echt geschreven met pen en papier aan ons kunnen overhandigen en dat wij dan boodschappen voor de mensen doen en dat dan daarna weer in, het, in de instelling komen brengen. Ja, want dat was inderdaad mijn volgende idee van uh, ga naar de plek waar ja. veel ouderen zitten die ja. Dat, ja, dat ja, gaat gebeuren. De Bodaan absoluut, natuurlijk ja. ook. Ja. Ja. Het ja. schoonmaken, heb ik begrepen. Dat is een kwestie van uh, uh, witte werkster. Heet ja, absoluut. Dat. Ja, ja. Ik denk ja. dat er ook heel veel behoefte aan is. Aan een betrouwbare hulp. Uh, dat men weet uh, wie, wie er in huis komt. We uh, werken uitsluitend met milieuvriendelijke schoonmaakproducten. Dus geen gif geen in huis. Geen, uh, geen rottigheid. En uh, ja, betrouwbaar... Uh, ja, wat kan ik er meer over zeggen? Dat is gewoon, uh, dat komt gewoon, uh, als u ons uh, daarvoor inhuurt, dan komt het gewoon piekvijker worden. Ja, dat, dat zal uh, dan erg bij jou lichten. Want jij gaat allerlei mensen om je heen verzamelen die, ja. die diensten doen. Die zou je moeten screenen. Ja, klopt. Die, ja. Uh, kijk, dat ga ik dan doen, Iemand zomaar bij een bejaard iemand naar nee. binnen brengen. Eventueel met de deursleutel. Ja, dat ja, is natuurlijk In eerste instantie blijft dat beheer natuurlijk gewoon bij, bij, bij, mij, bij mijzelf. Ja. En mocht dat echt uh, hele grote vormen gaan aannemen... dan, dan heb ik uh, al een aantal mensen in mijn omgeving zeer Betrouwbare mensen die dan zo direct in zouden kunnen stappen. Ja. Dus nou ja, dat, het dat is, is gewoon waar Maar heel veel aandacht aan moet Ja, absoluut. Besteden, nee, dat alsof, is, ja. ben ik me. Ja, ik denk van oudere bewust. mensen dat helemaal. Absoluut. Een belangrijk ja. punt ja. vinden. Ja. Maar goed, ja. we hadden het nu over oudere mensen, maar je hebt meer doelgroepen, ja. neem ik aan. Het kunnen ook jongeren zijn die je, geen tijd hebben, bezig nee, zijn zeker. met hun carrière ja, klopt. Of, of, of, of gewoon helemaal geen zin in hebben. Liever op het strand zitten en dan uh, om drie uur thuiskomen en uh, de bel willen horen gaan dat er iemand staat met, met, de, met de boodschappen bijvoorbeeld. We kunnen ook. Op de, op de camping kunnen we de boodschap bezorgen. Uh, bij de, bij de strandhuisjes, noem maar op de mogelijkheden zijn, zijn legio. Dus theoretisch zou ik kunnen bellen en zeggen van ik, uh, ik wil om drie uur mijn boodschap uh, hebben. Kunt u uh, voor, kun je aangeven op de ja, formulier. Op de, op de website voor negen uur s ochtends ja. kunt, u, kunt u aanvinken voor dezelfde dag uh, vanaf uh, elf uur. Per uur verdeeld hoe laat u uw boodschappen wilt krijgen. Ja, dus per uur is het mogelijk 11 uur. Ja, van 11, 12 van, van, tussen, 11, uur. tussen 11 en 12, tussen 12 en 1, tussen 1 en 2. Ja. Ja. dus ja. dan heeft u ook niet een heel een groot dagdeel dat u, dat u thuis hoeft te zijn. Uh, om dat te vereist wachten. nogal wat van organisatie, ja. hè? Want op dat moment zitten jullie misschien wel bij iemand schoon te maken. Ja. Ik moet er ook even zijn. Ja, planning. De, ja. Planning, de planning is uh, ik, absoluut. Ja, daarom is het ook tot 9 uur in de ochtend. Uh, mogelijk En daarna kunnen we de planning maken en daarna kunnen we aan de, ja. aan de gang. Ja. En de schoonmaak wordt uiteraard gewoon in overleg, vindt dat, plaats. Dat is niet, ja. niet een kwestie van uh, een uur van tevoren boeken. Dat is gewoon... Een kwestie van overleg. Okay, dus. ja. Nog even een laatste vraag. Uh, mensen weten dat ze jullie betalen moeten daarvoor. Ja. Uh, weten ze ook hoeveel ze betalen? Of is dat staat verwerkt op, in, in de, de, de prijs? Dat staat allemaal gelezen. op de website. Ja, ja. Mensen kunnen wat, met PIN betalen, maar ook met contant. Ja, hè, met maar ook wat jullie... Uh, uh, voor de boodschappen ja, rekenen. Ja, wat het, jullie rekenen. We, we bezorgen voor vanaf 6,95 uh, thuis. Ah, okay. en de bood, uh, dat is heel transparant. Iedereen ja, absoluut. Het is heel duidelijk. Allemaal op de website per kopje. het. wordt niet gerommeld met de prijs. Absoluut niet. Nee hoor, nee, nee, nee, we zijn zo eerlijk als het maar kan. Nou, nou, het is heel het is fijn om te weten hoe duidelijk dat ja, nee, het is. is. Het is heel gebonden aan de hoeveelheid boodschappen, heb ik gekregen. Ja, dat is waar. Twintig boodschappen en daarna worden de prijzen anders. Dat klopt, ja. ja. Maar dat betekent niet dat het, uh, de zwaarte van de boodschappen telt niet mee. Nee, de zwaarte telt niet mee. mee. Nee. Nee, of het een kratje bier is of, uh, of een zak appelen, dat geldt allebei voor één artikel. Leuk, ja, we ik, hebben een bedrijf erbij in Zandvoort. We hebben een precies een bedrijf. Die nou, mogelijk dus wat werkgelegenheid dienst. creëert ja, ook. dat hoop ik ook, zeker. Ja. Ja. En we hebben even kennis gemaakt met de vrouw achter uh, het bedrijf dit keer. En, uh, nou, leuk. Ook, uh, ook jou wensen we heel veel succes. Dank u wel voor de zendtijd. En heel fijn. En wij uh, willen graag uh, over een poosje nog even horen hoe het allemaal afloopt, ja, prima. Of, uh, en of de idee die eruit voortkomt voor, wat betreft ouderen, ben ik wel nieuwsgierig. Uh, Oké, okay, nou we gaan ons best doen. Marcheert. Ik kom graag nogmaals uh, okay. langs. Oké, okay, doen we. Dank succes. u wel. Dank u. Ja, okay. Goed, de Beatles. Full on the Hill. Ja, just hebt it dit is niet vol de Hill. Daar gaan we nu echt mee beginnen, day day, alone on a hill. Dit is hem echt hoor: de man with the foolish grin is keeping perfectly. The fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head Goed, uiteindelijk dan toch de voelende on the hill van de Beatles. Uh, onze volgende en eigenlijk laatste gast van het eerste deel uh, is Jan Beelen. Geen full in tegendeel hill, Een hele slimme <laughs> jongen van het CDA Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Jan. Morgen Jan. Jan, de, de windmolens. Het is al een hele tijd stil. Nou weet ik dat uh, uiteindelijk het kabinet nog een besluit moet nemen. Dat klopt. Daarover. Maar zijn jullie wel bezig ondertussen? Wij zijn hartstikke bezig op het moment. Het is ook de reden geweest... Nou, laat ik, om even te beginnen... Um, het lijkt een heel stil moment... maar achter de schermen wordt er wel echt uh, flink gelobbyd... door alle politieke partijen, in ieder geval door ons. Uh, het is ook de reden geweest dat wij als CDA... Um, met veel fracties in de regio-gemeente ook hebben gezegd... van we willen dit nog even goed aankaarten... en echt een laatste ultieme oproep doen... naar ons Kamerlid en naar het kabinet. En vandaar hebben we als CDA's gezegd van... Uh, in een verklaring van windmolens oké, okay, maar dan uh, met vrij uitzicht over zee. Ja. En uh, die verklaring, uh, ja, dat heeft u waarschijnlijk in de krant ook gelezen. Op Facebook wellicht, op andere media. En uh, ja, wij, CDA, zijn zeker om bezig nog om, um, ja, om, ja, om te strijden voor werkgelegenheid en voor ons uitzicht, natuurlijk. Ja. Uh, en hoe zit het met uh, de andere partijen in Zandvoort? Gebruiken die ook hun kanalen naar uh, Den Haag? Ik hoop dat wel. Ik moet wel eerlijk zeggen van, um, kijk het CDA staat er heel pragmatisch in. Ja. Wij, uh, wij, hechten aan, wij zijn voor de werkgelegenheid aan het strijden. En ik denk, wanneer je alleen maar nee gaat roepen, dat je dan niet verder gaat komen. Nee. Want nee roepen is heel makkelijk. En dat is de makkelijkste oplossing. En daar bereiken we helemaal niets mee in Den Haag. Dat is ook de reden waarom wij als CDA zeggen van, wij willen meepraten. Wij zeggen van, wij willen die windmolens, mogen er van ons best komen in onze achtertuin. Maar zetten we hem dan wel zo ver dat we daar geen economische schade aan overhouden? Ja. Maar Jan, uh, zijn er dan... Ik ken ook geen partijen die gewoon domweg... Nee, punt zeggen. Volgens mij is dit de insteek van iedereen die op een gegeven moment zegt... Zo willen we het niet. Wel achter de horizon. We zijn, de leuze is, wij zijn niet tegen windenergie... Wij zijn alleen tegen uh, de plek waarop de windmolens nu gepland worden, klopt toch? Nou, dus, dat, dat is in ieder geval het standbord van de CDA. Maar ook um, van alle andere volgens mij. Bij andere partijen is het, vooral tijdens de bijeenkomst die we hebben georganiseerd, um, bij, daar bij die molens in de krocht, is wel echt gebleken dat er bepaalde partijen zijn die ook fundamenteel tegen windmolens zijn. Kijk en wanneer we zo'n houding aan gaan nemen en wanneer we zulke uitspraken gaan doen... denk ik dat we in Den Haag weinig uh, kunnen gaan bereiken. Um, en er zijn echt partijen, bijvoorbeeld uh, de VVD... is op het moment echt aan het opschuiven naar een naar richting... waarvan ze echt fundamenteel zeggen van nee, windmolens. En wij blijven als CDA nog steeds zeggen van ja, windmolens... maar buiten het zicht, zodat we de werkgelegenheid hier kunnen behouden... en uh, onze doelstellingen met duurzame energie gewoon wel kunnen behalen. Ja, dat, dat verwonderde me voor de verkiezingen al sowieso dat de VVD dat standpunt nam, uh, innam. Want VVD is überhaupt tegen, ook landelijk. Tegen alternatieve energieën sowieso. Uh, dus het was, een, uh, ja. Een, ja, het was een. Het was een wat wonderlijk dat er in Zandvoort dan nog wat genuanceerd. Ja. Wel over de horizon, maar niet uh, voor onze neus. Maar oké, okay, goed, dat is, dat is een ander Wel Wel verhaal. grappig dat je dat zegt, hoor. want uh, kijk, als de VVD tegen was geweest... ook in de Tweede Kamer, als we hun woord hadden gehouden... zaten we hier niet, nee. want met veertig zetels... Nee. Hebben, zij echt een, uh, hebben zij flink wat te vertellen in Den Haag. En als zij hun eigen minister ook hadden opgeroepen om dit niet te doen... dan hadden we hier ook, uh, hier ook niet gezeten, denk ik. En dan hadden we die hele... Ja, die hele problemen, die hele angst voor dat Windmolenpark te dicht op de kust niet gehad, denk ik dus zo. Dus het betekent een hele klus om een, een grote meerderheid te krijgen om dit nog te keren. Klopt. Anders loop je het risico dat het wel gebeurt. Ja, daarom zijn we, zijn we met, met z'n allen, hebben we de verantwoordelijkheid om dit, om dit op te pakken. Om er ook heel dicht op te zitten, zodat we gewoon allemaal alles aan doen ook om dat te voorkomen en die werkgelegenheid hier te behouden. En um, ja, ik heb ook laatst gesproken met, met mijn Kamerlid. Met, met ons Kamerlid uh, Agnes Mulder. Um, en die heeft ook eigenlijk nog geen standpunt ingenomen. Ja. Maar dat is ook logisch. Dat doen alle partijen hebben dat nog niet gedaan. Er zijn onderzoeken, worden er nu gedaan. En het is ook een beetje gek. Als je eerst een onderzoek aan gaat vragen. En vervolgens voordat de conclusies zal zijn getrokken. Je eigen, je eigen verhaal gaat vertellen en zeggen dat je tegen bent. Dus het is op het moment wachten. En vooral dat wachten. Ja, het kabinet is denk ik te laf en te, te slap om, om het besluit te nemen... Hè, wordt iedere keer maar uitgesteld. Het kan een strategie zijn... Hè, dat het um, net zo lang wordt uitgesteld... tot de aandacht dusdanig verslapt... Dat, uh, dat, uh, dat we het allemaal niet meer weten straks... en dat we, dat we er maar mee ophouden. Um, maar in eerste instantie... zou het besluit worden genomen in maart. Ja, eind maart zou... Toen in juni. Ja. En nu, de laatste berichten waren toen in... in voor het reces nog. Hè, de laatste vergadering van het kabinet. En op het moment is het uitgesteld uh, naar oktober... En het is um, tekenend voor dit zwabberende kabinet hè, dat, ze, dat ze maar geen besluit durven nemen. En dat uh, is een, ik denk een hele kwalijke zaak dat dat nog zo lang door blijft sudderen. Want is dan ook inderdaad het besluit of heb ik begrepen dat er dan een ambtelijk rapport komt naar de minister die dan vervolgens uh, gebaseerd op dat rapport zijn besluit neemt? Nou, de ministers moeten gezamenlijk, het zijn zo goed dus mevrouw Schulz en de heer Kamp... die moeten samen dat besluit nemen. Maar die, omdat... maar die wachten op hun ambtenaren en op het rapport? Ja, Dit is inderdaad een rapport dat moet verschijnen. Daar wachten ze inderdaad op. Ik denk eerlijk gezegd dat het rapport wel een beetje bekend is. Het is, het is al een hele tijd tussen deur alleen... Ik denk, de publieke opinie is op het moment zo dat, dat er totaal geen draagvlak is... Um, ik denk als we zo door blijven gaan... dat het draagvak ook alleen maar af gaat nemen. Moeten we moeten gaan kijken hoe we dat draagvak kunnen vergroten. En dat doe je absoluut niet op deze manier. En het, is, het is echt... Ja, het is belachelijk maar, voor Maar uh, nogmaals, jullie contacten met... Uh, de landelijke CDA... Die, uh, er wordt wel gepraat... maar... Um, hoe, hoe, ja, hoe lopen de hazen daar? Nou, als CDA zijnde... hebben we dus dat, dat Kamerlid in, in, in Den Haag... Dat, op het moment eh, nog wel voorzichtig is. Ze durven zich nog niet echt expliciet uit te spreken... maar dat is vooral omdat die, het onderzoek nog niet die, is... Eh, dus het is nog, er nog niet, het rapport, het, het onderzoek? Het rapport is van bij die Kamerleden nog niet in ieder geval eh, aanwezig. Eh, maar we hebben een gedeputeerde, ja Bond... Die, ja. die is echt aan het strijden als leeuwen... om het belang hier, eh, om, dat, om dat te, te, te behartigen. Eh, we hebben de goede contacten met provinciale mensen... Um, zoals yeah. bijvoorbeeld Ellen Verkoelen en de fractie in Noord-Holland. Die staan echt volledig achter ons. En dat is wel leuk geweest. We hebben laatst een, een overleg gehad met de CDA-gemeentes. We hebben echt als acht gemeentes, echt als acht fracties... hebben we echt gezamenlijk dus die verklaring ook opgesteld. En dat betekent dat wij als CDA... en als, als mensen die gewoon betrokken zijn bij het bij bij bij plaatsen, gewoon um, ja, ons uiterste best... Van uh, zomaar nee zeggen is natuurlijk niet productief, dat is ook zo. Maar er zijn, en dat weet volgens mij, weet jullie natuurlijk uh, als geen ander, uh, ongelooflijk veel goede alternatieven. Uh, niet alleen qua energie, maar ook over de plek en dergelijke. Uh, dat zetten jullie ook in de strijd? Natuurlijk, zeker. Kijk, kijk laten we vooropstellen, kijk, als mens vind ik natuurlijk ook. We kijken ik, ik kijk nou over een prachtige zee uit, hè. vooral met het mooie weer hier. We kijken zo helemaal ver. Helemaal een mooie, vrije horizon. Alleen als je naar de rechterkant gaat kijken... als je met je, met je rug naar, de, naar het dorp staat... dan zie je nog wel die, die windmolens staan. Luciferhoutjes aan ja, de horizon. kijk, Het is niet het mooiste uitzicht natuurlijk. Maar we, wel, we hebben wel een verantwoordelijkheid. Hè. En, en rentmeterschap is bij ons wel een kernwaarde. En wij vinden ja. wel dat we een verantwoordelijkheid hebben... ook naar onze kinderen toe. Naar toekomstige generaties. En ook eigenlijk al naar mijn generatie. Wanneer de olie opraakt en wanneer er iets gaat gebeuren... dat we dan wel een goede energievoorziening hebben. Maar om eerlijk te zijn, kijk, mijn voorkeur heeft het eerlijk gezegd... Mijn persoonlijk dat is natuurlijk ook niet. Kijk, als er alternatieven zijn, als zonnepanelen, als ja, aardwarmte, maar die etcetera, Dat bedoelde ik eigenlijk niet. Ik bedoelde gewoon: uh, ga even uit van de windenergie en kijk naar de alternatieven qua plaats. Ja. Of dat soort dingen. Of het clusteren. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Natuurlijk, dat is ook ja, zeker. Maar het windenergie moet worden, dat is nog helemaal niet uitgesproken. Nou, kijk Het dat probleem kan ook is iets dat, totaal anders. Zijn. Dat op het moment windenergie dusdanig veel ontwikkeld is. dat we alleen die energievorm nu kunnen gaan gebruiken. De andere zijn nog niet zodanig ontwikkeld dat we het daar volledig op in kunnen zetten. Maar ik heb ook met het Kamerlid gesproken. Die zegt van ja, we hebben het nu steeds zo dicht op de kust... maar er zijn voldoende alternatieven. Ja, Als je bij ja. wijze van boven Groningen... dan heb je een hele grote plek. Als we daar nou gewoon al die windmolens neerzetten... dan hebben we, eigenlijk halen we meteen die doelstelling ook. Ja. En Albert Corpere, die heeft ook altijd gezegd... van we moeten kijken naar Muiden Ver. is ook een oplossing. Dus ja. we zitten nu op een gebied wat barst van het toerisme, wat, wat, wat bruist... wat vol economische activiteiten heeft... dan gaan we daar een windmolenpark neerzetten. Dat, dat blijft echt tegen... Is... En het is waarschijnlijk ook economischer... om stel dat alle energiemaatschappijen de handen ineens slaan... En zeggen wij gaan clusteren. Misschien is dat ook nog wel goedkoper en economischer. Ja, ja dus dat, zeker. dat zijn de mogelijkheden. Alleen breng ze maar eens over het voetlicht. Hè? <lacht> nou, ja. ja. Je zit in de politiek of niet? Ja, kijk, ik ben dan ook maar een buitengewoon raadslid. Hè. Ik ben, uh, dus ik, ik mij mag. Ik, maar we hebben wel we hebben een lobby. We, zitten, we, zitten, we, zitten, we zijn met z'n allen hartstikke bezig. En ik, ik hoop ook dat de andere partijen ook hun, hun, hun contact ook kunnen, kunnen aansporen. Om, uh, ja, om er alles aan te doen. Wat gaat jullie erover met de andere partijen? Zo van, kunnen we samen iets doen? Dat is, de, we, de, er ligt een plan om uh, gezamenlijk als, uh, als Zandvoortse fractie... ook hier nog een keer over te gaan spreken. Um, in dat uh, die leiding, uh, dit initiatief, dat moet nog van een partij komen. Maar wat mij betreft neemt het CDA hier ook de leiding in. en gaan wij als uh, CDA ook een, ieder, alle partijen uitnodigen... om hier ook gezamenlijk een standpunt ook nog eens over in te nemen. Gezamenlijk hier ook over te praten om het... Uh, om het belang, hè, de, de werkgelegenheid in de zand wordt, om dat, om dat te, te behartigen. Ja, en dat in het kader van de gezamenlijkheid. Hè, voor de verkiezingen was dat, uh, was dat hè, één front. Het samenwerken en zo zou toch. Met een, een klein hoog, beetje gekibbel, maar wel één front. Hoog, ja. in het vaandel, dus ik zou zeggen: CDA, pak je kans. Dat gaan we zeker doen. En wat dat betreft samenwerken. Kijk, we zitten nog wel natuurlijk met een politieke realiteit. Ja. Hè? De druiven waren bij bepaalde partijen wel erg zuur. Uh, maar ik hoop dat, we die, dat die druiven nou een beetje zijn ja, uitgewerkt. En dat we echt inderdaad de handen in één kunnen slaan. En samen kunnen zorgen voor een... Uh, ja, okay. dat er goed samenwerking dat betreft. Jan, bedankt uh, om ons even op de hoogte te brengen weer. Van de... Het is niet stil, alleen... Wij zien het even niet zo, maar jullie zijn hard bezig. Ja, in de Zandvoetse Courant had ook misschien een persbegie kunnen plaatsen... maar dat hebben ze <laughs> helaas niet gedaan. Komt wel weer als het weer wat actueel wordt. Jan, bedankt dat je langs geweest bent. Dank je wel. Goed, wij zijn aan het einde van het eerste uur. En dan krijgen we echt nu ABBA met de Day Before You Came.